5 maart 2012, welkom bij de allereerste aflevering van Glasnost. Mijn naam is Bram Douwens, naast mij zit Rick van der Klei. En vanavond praten wij met Eva Anne de Kultere over haar boek Echte Boer, zoekt Dito Vrouw. En je over de toekomst van Theater te Water. We waren bij de eerste try-out van Hamlet van het Noord-Nederlandse Toneel. En verder schrijven onze rubriekers Maarten Brons en Joost Ome aan. Dit is Glasnost. En als allereerste studiogast voor vanavond hebben wij Eva Anne Lecoultre. Ja, goedenavond. Goedenavond. U schreef het boek Echte Boer zoekt Dito Vrouw. Waarom? Uh, waarom? Nou, uh, de uitgever kwam met het idee en ik dacht, ja, dat lijkt mij heel leuk om te doen. De ja. ja, uitgever kwam met het idee? Ja, die had bedacht, zo'n zo programma dat 5 miljoen kijkers trekt, dat verdient een serieuze analyse. Aha. Ja. Wat bijzonder. En, en u kon dat zomaar op verzoek van zo'n uitgever doen? Nou ja, ik moest er wel even over nadenken. Maar het sloot wel aan bij wat ik eerder wel uh, had gedaan. Dus ik dacht meteen wel, ja, dat lijkt me leuk. Er zaten verschillende aspecten in waarvan ik dacht... ja, stad tegenover platteland, man tegenover vrouw. Daar heb ik tijdens mijn studie ook wel wat mee gedaan en dat lijkt me leuk. Ja. Oké, okay, en ook voor uw studie al toch? Want uw moeder die is uh, als boerendochter <laughs> naar Amsterdam verhuisd. Ja, dat klopt. Dus die heeft dat in levende lijven ervaren. Ja, eigenlijk pas toen ik bezig was met het boek dacht ik... hé, hey, uh, ik kan er wel iets van mijn eigen leven ook in doen. Want daar zitten die tegenstellingen ook in. En dat verklaart ook wel mijn interesse ervoor, denk ik. Maar dat idee kwam eigenlijk pas later. Ja. Maar het vertrekpunt uh, uh, waren die tegenstellingen. Ja. Maar het, het, het, het boek over boerzoekvrouwen is een boek geworden over de uh, normalisering of de... Ja. Hoe noemt noem je, noem je het ook alweer in, het, ja, in de norm, verantwoording? Uh, ja, normalisering is ja. inderdaad een belangrijk begrip. Dat komt van Foucault, de Franse filosoof Foucault. En ik, ik dacht meteen, dat, dat wil ik een belangrijke rol laten spelen in het boek. En wat is dat voor de? <coughs> nou, uh, Foucault. Uh, het linkt die begrippen normalisering en disciplinering aan elkaar. En dat betekent eigenlijk uh, dat mensen via bepaalde instituten normaal worden gemaakt. Dus instituten als onderwijs, uh, ziekenzorg, gevangenissen, dat soort instituten. En media? En ook zeker media, al was Foucault daar misschien wat minder mee bezig. Maar dat is zeker tegenwoordig een heel erg belangrijk instituut, denk ik. Um, en het grappige is eigenlijk, dat gebeurt dus heel sluipenderwijs. Um, uh, je wordt normaal gemaakt op een manier die je eigenlijk niet doorheeft. En tegenwoordig werken, hebben zeker de media daar een hele belangrijke rol in. Ja. Waaronder boezekfraude is. Ja, want als je met 5 miljoen mensen, wat een enorm aandeel van de Nederlandse bevolking is, naar zo'n programma kijkt. En daar dan de volgende dag allemaal over gaat praten. Dan maak je samen een norm. Wat is wel oké, okay, wat is niet oké. Okay? Uh, bijvoorbeeld, in, uh, ik, uh, ik heb in mijn boek steeds de uitzendingen van het vorige seizoen, van vorig jaar gebruikt. En uh, daarin had je boerin Annemarie. Nou, daar werd ontzettend veel over gerold, zeg maar, Want die zou niet uh, het beeld van een, zoals een vrouw dan zou moeten zijn vertegenwoordigen. En hetzelfde gold een beetje voor boer Marcel. Daar werden heel veel grappen over gemaakt. Kreeg hem ontzettend veel over zich heen. Wat ze ook niet zo leuk vonden trouwens. Uh, maar zo wordt dus een norm gemaakt. Zo moet je zijn als man. Zo moet je zijn als vrouw. En voor die paar mensen die niet naar een boer zoektvrouw hebben gekeken. <laughs> ja. uh, wat is dan het ideaal beeld van de vrouw dat wordt uitgedragen in, de, in dat programma? Nou, een boer vrouw heeft natuurlijk een enorme traditionele setting. Alleen al doordat het op een boerderij speelt, dus op het platteland. Uh, en daar is in de regel uh, een mannelijke boer die de hele dag bezig is op zijn boerderij. En als je daar dus als vrouw binnenkomt, dan is je rol nogal beperkt over het algemeen. Dan sta je al snel eten te koken, zeg maar. Maar goed, het grappige is natuurlijk dat er de laatste twee seizoenen bij Boerzoekvrouw ook vrouwelijke boeren meededen. En dan krijg je dus een heel interessant fenomeen, want dan klopt die rolverdeling niet meer. Dus die vrouwen hadden het ook niet makkelijk. Nee, toch altijd, dat was altijd, ik heb het wel gezien, Rick van der Klei. Ik heb, ben wel een boerzoekvrouwkijker. kijker. Niet altijd, maar ik heb het gezien. Goed zo. Dankjewel. Ik hoor bij de 5,2 miljoen mensen. Mm -hmm. um, Juist met die vrouw was het altijd altijd heel saai. Want er gebeurde er gewoon niks. Nee. Die gevoel. nee, maar dat is dus. Ik probeer dat dus te verklaren. En volgens mij komt dat dus omdat, uh, omdat de rollen dan niet kloppen. Kijk, die Boerin Annemarie die had het verschrikkelijk druk. Die liep de hele dag heel gestrest rond. Althans, dat was het beeld dat de makers van Vrouw ons lieten zien. Dat moet je natuurlijk goed bedenken. Er is heel veel materiaal. Zij knippen daar een paar minuutjes uit en zij maken die personages en zij maken dat verhaal. Want je kan natuurlijk ook andere beelden van Boerin laten, Annemarie laten zien. Misschien zit hij zo'n om ze heel rustig een kopje koffie te drinken. Maar dat zien wij niet. Wij zien haar de hele tijd heel erg druk rondrennen op die boerderij. Maar ze moet ook nog die traditionele rol van de vrouw spelen... die het eten kookt. Dus dat doet ze ook. En die het gezellig maakt. Dus dan bedenkt ze ook nog snel een kennismakingsspel. Uh, dus dat, dat is al veel lastiger. Hè? Dus dan in die zin heeft, heeft zij het al veel moeilijker dan die mannelijke boeren. Ja. En hebt u dan zelf ook deelnemers aan het programma gesproken? Nee, dat heb ik niet gedaan. Hoe, nee. weet, u, hoe weet u dan dat het maar een gedeelte van, uh, van hun persoonlijkheid is... die in beeld gebracht wordt? Nou, dat kan Misschien ik... zijn ze altijd wel zo. Ja, dat weet ik natuurlijk niet, inderdaad. Um, maar dat kan je wel bedenken. Als je uh, logisch nadenkt, moet je wel tot die conclusie komen volgens mij. Bovendien zijn er heel veel interviews Dan kunt u, gehouden. Dan kunt u die logische denkstappen eens maken voor ons. Nou, kijk... Als je uh, vijf dagen lang op vijf boerderijen 24 uur per dag filmt, heb je heel erg veel beeldmateriaal. Als je bovendien als regisseur al weet welke vrouw gekozen wordt op het moment dat jij de eerste aflevering nog aan het monteren bent, dan kan je heel selectief bepalen, ah, ik ga dat mooie shot nemen waarin zij al een beetje verliefd kijkt naar die boer en niet dat shot waarin zij reinig weg zit kijken, ik noem maar wat. Dus je, je maakt het verhaal. Uh, en je laat bepaalde kanten van mensen wel zien en andere niet, die mooi passen in dat verhaal. Nu wordt het programma gemaakt door de KRO. Um, denk je dat zij ook in hun redactievergaderingen en, of in een artistiek overleg het echt hebben over welk beeld willen wij van de man en de vrouw laten zien? Nou, Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Nogmaals, ik heb dus niet um, achter de schermen research gedaan of zo, of met mensen gepraat. Ik ben gewoon zelf heel goed naar die aflevering gaan kijken. En ik heb al die teksten, al die dialogen uitgeschreven, en ik ben erover gaan lezen. Um, maar ik denk zeker dat de KRO een bepaalde missie heeft. Hè? Dat zeggen ze ook zelfs. Ze hebben een bepaalde missie. Ze hebben een bepaalde moraal. Die willen ze uitdragen met zo'n programma. Ze hebben daar een soort... Je zou het een ideeel doel kunnen noemen. Ze willen mensen verbinden. En ze hebben een idee over het goede leven dat ze willen laten zien. Um, die rol van die man en die vrouw, die horen daarbij. Ik denk niet dat ze zeggen... Um, dat ze die helemaal afbakenen en definiëren... en zeggen, we laten alleen maar dit en dit zien. Maar door die selectie wordt je, word je wel, um, word wel bepaald wat je daarvan ziet. Ja. Is eigenlijk ooit al een, een homofiele boer geweest? Nee, in Nederland niet. En daar het wordt al jaren om gevraagd. Want dat zou natuurlijk ook heel interessant zijn. En dan zegt Yvonne Jaspers altijd van... ja, dat zouden we heel erg graag willen. Uh, maar uh, we hebben nog geen boer gevonden... die door die selectie heen komt. Want ze hebben dus een hele selectie. Er meldt zich allemaal boeren aan. Of die worden door anderen opgegeven. En dan gaan zij kijken wie er voor het programma geschikt is. Dus daar zit, gaat ook al een hele... Maar dat lijkt dat net als... wie... Wie maakt die selectie? Ja, ja de KRO natuurlijk. Die heeft een bepaald idee. Ze dus, de, bijvoorbeeld... dus de KRO wil wel graag zo'n homoseksuele boer. Dat zeggen ze wel. Tegelijkertijd maar ze doen het niet. Voldoet dat niet aan de selectiecriteria die ze zelf hebben? Open. Ja. En Ivan Jasper zegt dan: nou, een van die selectiecriteria is dat je heel serieus op zoek moet zijn naar een partner. Moet er niet gaan om met je kop op de televisie te komen. Moet je echt gaan om de liefde van je leven te vinden. Maar dat is toch ook bijna ook niet denkbaar bij zo'n programma? Dat. Dat is de liefde van gaat? je leven... Want ik, ik, ik, in, u, u beschrijft hoe het, hoe in, in uw boek hoe, het, uh, hoe de opnames gaan. Mm -hmm. En ik, nou, ik, als je daar kijkt, denk je dat er enorme tijd overheen gaat... dat die mensen nou ja, een maand bij elkaar zijn. Maar, nee, het, het is maar een paar dagen ja, En heel kort. Na twee dagen gaat ja. één iemand weg en dan na een dag gaat ja. nog iemand ja. weg. Dat, is toch allemaal, dat kan je dan niet je liefde van je leven ontmoeten? Nou, de, die kritiek is er natuurlijk heel veel geweest. Er hebben allerlei mensen gezegd van dit is waanzin. Natuurlijk werkt dit niet. Maar in de praktijk blijkt het toch aardig te werken. Er zijn toch uh, al uh, twintig getrouwde stemmen met 25 baby's of zoiets over die paar ja, jaren. Dus het is niet uh, dat het helemaal niet werkt. Drie van de vijf houden, hebben gemiddeld een relatie aan het eind. Dus ja. het is helemaal geen slechte score. Over het vorige nog, want even terugpakken. Toen wij hier naartoe liepen, toen hadden we eigenlijk ook een gesprek over. ja, um, De KRO, is het nou zo dat de KRO een beeldschets van de wereld... en dat wij er ons naar gaan gedragen... Of is het zo dat uh, wij ons zo gedragen en dat de CARO alleen maar een spiegel geeft door vrouw uit te zenden? Nou, zeker niet het laatste, want zo simpel is het natuurlijk niet. Want als je een televisieprogramma maakt, maak je altijd een selectie en dan laat je dus zien wat je wil zien. Dus het eerste is denk ik meer waar. Uh, het is meer zo dat wij door daarnaar te kijken dus zo'n norm maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij de norm maken die dat programma uitdraagt. Kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk ook kritiek op dat programma. Ja. Dat is ook bepalend voor de norm. Dus het is, het is ingewikkelder eigenlijk. Dus media scheppen ook een deel van de werkelijkheid door hem weer te geven? Absoluut, ja. Door de selectie die ze kiezen. En ook door dat op weer een hele stroom van krantenartikelen... en weer andere televisieprogramma's die erop reageren. Zo wordt zo'n norm gemaakt, ja. En nu is Boershoekte één, pro één programma, zijn er meerdere... Kijk, dat is, is dat, heeft dat ook invloed op mij... Denkt ja. u? En ook op, op Rick. Wij zijn twintig van mijn gevoel helemaal niet namelijk. Nee, maar dat is het gek. Het heeft zelfs invloed als je niet kijkt. Dus zelfs ook op Rick die niet kijkt. Nou, dat, wat, wat voor invloed kan het hebben op Rick die niet kijkt? Ah, nou, als al die vijf miljoen mensen die wel kijken... samen een norm maken, dan ontsnapt Rick er niet aan... om daar ook iets van mee te krijgen. He, als je de norm namelijk... Het uh, dat gebeurt natuurlijk niet alleen door Boerzoektvrouw. Zo erg is het ook weer niet. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die zo'n bepaalde invloed hebben. Heel veel andere televisieprogramma's ook. De Wereld Draait Door is ook een enorm normaliserend programma. Want er kijken ook heel veel mensen naar. En dan wordt elke avond weer gezegd... Dit is cool, dit is niet cool. Zo zijn er heel veel voorbeelden van dingen die invloed hebben. En ook als je niet naar de wereld draait doorkijkt, leef je in een wereld waarin bepaalde opvattingen zijn over dit is wel oké, okay, dat is niet oké. Okay. Is dat Kun daar, ja. Kunt u daar voorbeelden van geven van concrete normen die door de wereld draait door en door boerzoekvrouwen worden geschapen? Nou, wat het volgens mij een hele belangrijke invloed van de televisie van de laatste twintig jaar is, is dat mensen veel meer over hun emoties zijn gaan praten. En dat is gekomen volgens mij. Bijvoorbeeld Oprah Winfrey heeft daar een ontzettend belangrijke rol in gespeeld. Zij was een soort van uh, ja, eerste uh, wereldwijd bekende televisiepersoonlijkheid die mensen echt uh, tot diepe zielenroerselen op televisie bracht. En dat kwam natuurlijk ook naar Nederland. Krijg je Sonja Barend ging dat ook doen. En dat doet Yvonne Jaspers natuurlijk ook in Boerzoekt Vrouw. En ik denk dat dat heel veel invloed heeft gehad op... dat het normaal is geworden om je privéleven... aan volstrekt onbekende mensen op tafel te gooien. Uh, en dat is voorgedaan hoe je dat moet doen, ook hoe je moet doorvragen en hoe je erbij moet kijken en wat je dan allemaal moet zeggen. Ook voor mannen, dat die over gevoelens zijn gaan praten, dat is de laatste twintig jaar ook nogal veranderd en normaal geworden. En ik denk dat de televisie daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Ja. Oké, okay, en die emo-tv die, die u beschrijft bij Oprah Winfrey en ook bij Boerzoekvrouw. Vrouw, wat voor emoties worden dan over het algemeen het meeste gewaardeerd? Kun je dat ook aangeven? Nou, mensen houden natuurlijk van drama. Het wordt pas interessant als er drama is. Dus in Boer zoekt vrouw moet ook een verhaal gecreëerd worden waar drama in zit. Anders is er niks aan. Dus net als in een ouderwetse tragedie moet er iets, uh, iets vervelends gebeuren. Dus er moet iemand afgewezen worden, want dat is naar. En dat vinden we interessant om te zien. Oké, okay, puur leedvermaak. Ja, natuurlijk is leedvermaak. Ja, heel veel, uh, heel veel drama's zitten zit, zit voor een deel uh, leedvermaak in. Ja. Maar volgens Yvonne Jasper is het centrale thema van het programma het vinden van de liefde. Ja. Maar ik geloof Yvonne Jaspers ook ja. niet helemaal. Wat vindt u van Yvonne Jaspers eigenlijk? U heeft een, u heeft een hoop, leuk voor de mensen die het boek natuurlijk gaan lezen. Het is echt een heel erg makkelijk en een leuk en vlot geschreven boek. Met bijzondere hoofdstukken. Niet alleen over uw eigen leven, maar ook het hoofdstuk Yvonne Jaspers komt erin voorbij. Ja, want zij is ongelooflijk belangrijk voor dit programma. Ik denk dat dit programma nooit het enorme succes gehad zou hebben zonder haar. Zij is, een zij is echt de geknipte figuur voor dit Wat programma. Wat maakt haar zo geschikt? Is zij de norm? Ja, nou, zij is een soort uh, belichaming van die norm, zou je kunnen zeggen. Hoe dan? <laughs> ja, hoe dan? Nou, zij draagt die norm van liefde is het allerbelangrijkste in het leven. Het gezin en de familie zijn het allerbelangrijkste in het leven overal uit. Niet alleen in vrouw, maar ook als ze bij de wereldrijd door zit. Of als ze een interview in een margiet geeft. Of als ze een column schrijft. Altijd uh, draagt ze dat uit en laat ze zien dat ze zelf ook zo leeft. En dat ze dat heel belangrijk vindt. En, ja. maar, maar je gelooft haar niet? Nou, um... u gelooft er niet. <laughs> goed zo Bram. Ja nee, is goed. Um, niet. Nee goed. Gaat ik. Uh, nee, ik vind haar wel heel geloofwaardig. Alleen was de vraag van Rick net een beetje anders. Van, um, uh, die zei van, maar het. Uh, uh, Yvonne Jasper zegt toch steeds dat het gaat om de liefde, ja. dat programma. Oh, en natuurlijk ja, ja. moet ze dat zeggen in haar rol. En ik vind ook dat ze dat heel geloofwaardig doet. Alleen denk ik, kijk, wat ik een beetje ongeloofwaardig vind soms... is dat ze zegt, natuurlijk gaat het ons niet om de kijkcijfers. Ze vinden het totaal niet belangrijk, het gaat alleen om de liefde. Kijk, dat is natuurlijk niet waar... Je kan niet uh, het best bekeken televisieprogramma van Nederland en zeggen het gaat niet om de kijkcijfers. Dan hadden ze net zo goed een leuk feestje kunnen organiseren voor die boeren als ze die alleen maar aan een vrouw wil helpen. Ze wilden er natuurlijk een programma van maken dat interessant is en waar dus drama in zit en waar heel veel mensen naar kijken. En dan moet je ook andere dingen doen die eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk zijn. Vindt u dat een programma als een in het bepalen van de normen ook een voortrekkersrol zou moeten nemen? Dat zij... Door aandacht te besteden in zo'n groot belangrijk programma juist misschien iets tot de norm uh, maken. Bijvoorbeeld een homofiele boer. Ja, dat iets. vind ik een hele interessante vraag. Maar je kan natuurlijk zeggen, KRO's publieke omroep wordt betaald van uh, onze belastingcenten, om het maar zo te zeggen. Dus die hebben een bepaalde taak te vervullen in onze samenleving. Um, en het is dus heel, omdat ze heel veel invloed hebben, zeker als zo'n programma zo goed uh, bekeken wordt. Uh, hebben ze eigenlijk een soort morele plicht om daar iets goeds mee ja. te doen. Maar iets goeds volgens de KRO. Nou ja. want dat is, de waarin <laughs> dat is zij dus het hele fungeren. punt. De KRO vindt de natuurlijk zaal. ook dat ze iets goeds doen. Ja, maar wij kunnen daar natuurlijk over twisten of we het eens zijn met dat beeld van het goede leven. Of we of het eens zijn met die moraal. Kunt u dat beeld benoemen? Wat is het goede leven volgens de KRO? Dat is het leven waarin het gezin centraal staat in elk geval. En dat is een vrij traditionele opvatting van de moraal. Oké, okay, dat, is, dat is de waarde hè? Ja. die de Karo uitdraagt. En wat voor normen volgen daar dan uit? Uh, daar volgt als normen, we volgen als normen uit dat je tijd voor elkaar moet maken. En uh, uh, dat dus waarden als liefde en uh, verbinding met andere mensen... en denken om elkaar, een soort, ja, toch christelijke waarden, dat dat de belangrijkste zijn. Uh, dus als normen volgt daar bijvoorbeeld uit dat je genoeg tijd aan je kinderen moet besteden. Ik noem maar iets. Ja. En dat is bijvoorbeeld weer heel lastig te rijmen met... Carrièreambities voor vrouwen om maar, maar iets te noemen. Maar het angstige vind ik ook wel weer dat je zou ook die vraag van net van mij kunnen omdraaien. Als de Caro wel al die dingen in het programma had gestopt, hadden er dan ook 5,2 miljoen mensen naar gekeken. Nee, misschien wel niet. Dat is toch, dan is Nederland eigenlijk een heel erg conservatief behoudend landje. Ja, ik denk, ik denk dat we dat ook zijn. Wat een dramatische conclusie in de aflevering 1 van de... oh. <laughs> Nou, je moet je bedenken, vrouw wordt in wel 25 landen uitgezonden oh, ja, En nergens is het zo preuts als in Nederland. Is dat echt zo? Dat is echt zo. In andere landen is het allemaal met veel meer seks en veel spannender. En met blote halfblote boeren. In Nederland is het een soort spruitjesluchtprogramma. En hier is het het allermeest succesvol. Dus dat zegt iets over ja. ons, denk ik. Ja. Um, maar is dat omdat we dat missen? Uh, ja, dat is ook een goede vraag. Nou, heel veel programma's op de televisie hebben natuurlijk wel allerlei um, ruzie en ellende en gedoe. En ook veel seks en, en rommeligheid. En ik denk dat heel veel mensen juist waarderen dat dit een programma is wat je echt met de hele familie kan kijken. Uh, dat is gezellig en ouderwets kan je met je oma ja. en ook met je kinderen naar kijken. Allemaal veilig. En... Door dat drama blijft het wel altijd spannend. Ik ben altijd weer benieuwd hoe loopt het afloopt. af. Nu heeft u een, een, een analyse gemaakt van het programma Boershoek vrouw En eigenlijk van wat dat teweeg brengt, dat doe ik dan ook automatisch. Wat, wat moeten we hier nu mee? Moeten we nu kritischer gaan kijken of is dat wat het is? Ja, voor mij is het wat het is. Want mensen vragen me ook vaak om een oordeel. En of dat ik het nou slecht vind of goed. Nou, ik vind het dus niet slecht of goed dat het bestaat. Maar ik vind het vooral gewoon een heel interessant fenomeen. Dus ik vind ook zeker niet dat het afgeschaft zou moeten worden of aangemoedigd. Boerzoekte vrouw is er. Dat is een fenomeen en dat zegt iets over ons. En het is interessant om te kijken um, hoe onze samenleving in elkaar zit. En dat kan je volgens mij dus heel goed doen aan de hand van zo'n programma. Het, uh, het boek Echte Boer zoekt niet de vrouw. Is, is al overal verkrijgbaar, hè? Ja, zeker. En jouw. zeer populair volgens mij. Ja, uh, ja, volgens mij gaat het goed. Ja. Ja. Nou heeft uh, mijn compagnon Rick van der Kleij... een uh, speciaal lied uitgekozen dat hij graag wil draaien... want hij vindt dat het erbij past, of niet, Rick? Ja, als het dan toch zo belangrijk is... dat er in de samenleving allerlei rolpatronen zijn... dan is het ook misschien goed om eens te kijken naar... Wie je zelf bent. En dat, uh, dat scheen ook een belangrijk rolpatroon in boerzoekvrouw zelf weer te zijn. Ja. Op een heel gekke metamanier is zoek, <laughs> zoek jezelf het rolpatroon van Boer Zoekt Vrouw. You you <laughs> Aangeschoven, Maarten Bront. En voor degene die het niet wist, dat waren natuurlijk van Koot en de B. Maar schaam je als je dat niet had gehoord. Maarten Brons, het is weer zover tijd voor de bevers van Brons. Ja. Maarten, ja. waar gaan wij over praten? Uh, Douwe Egberts heeft Coffee Company gekocht. Ja. Ja, daar val ik stil van. Ja. Hè? Ja. Dat hadden wij niet verwacht. Dat hadden wij niet zien aankomen. En nu? Nou ja, wij, nou ja, allerlei beursanalisten misschien wel. Maar ik ben een espresso-fanaat, uh, dus... In die zin. En nu, ja, nu maak ik mij dus zorgen om um, de match die zij. of de mismatch in mijn, in mijn beleving. Ja, want ja. jij denkt dat Douwe, Egbert en de Coffee Company totaal niet met elkaar um, één tent kunnen runnen. Oh, dus ze zullen vast één tent kunnen runnen. En dat zal ook allemaal. Er zijn allemaal hele mooie um, persberichten over. Uh, met, met allerlei van die, van die termen zoals uitrollen. en uh, klantcontact en merkbeleving. En, <laughs> heel interessant, maar. Uh, ik vind dat Douwe Egberts, uh, daar, zou, daar zou ik met mijn oma heen gaan als die naar de stad komt. Alleen ik tref jullie bij Coffee Company. Dat voelt jong en modern. Maar natuurlijk. Ja. Echt, dus ik zitten bij de Coffee Company. <laughs> wat een sluikreclame, hè? Mag dit oh. eigenlijk wel de uh, Ja. Coffee Company nou echt best. maar excuse, ik kun je even een dagdromen, Maarten? Wat zou dat kunnen betekenen voor zo'n filiaal Coffee Company? Wat, ga, wat gaan we daar dan in zien? Een lagere. Cézéo-koffies? Cézéo-koffies. Coffee Company kun je nu dus ook voor een kwartje minder. Ja, lijkt me onzin. Nee, ik heb ook al gelezen dat men ons gerust heeft gesteld. en dat de formule gehandhaafd blijft. Maar ik, die dan weet dat Stiekem Douwe Egberts daar toch achter zit. dat verstoft het imago van Coffee Company. Je vermoedt een complot, hè Maarten Brons? Nou ja, dat weet ik niet. Hoe bedoel je? Hoe zie je dat voor je? Wat gebeurt er met de espresso? Wordt die beter of wordt die slechter? Dat is de vraag. Even, laten we niet uh, heel erg lang over dit, ik uh, heet het? Bijna kapitalistische item praten in hè? Dat kan eigenlijk niet. Uh, maar de kritiek is dan wel, welkom. Uh, waarom zou dit zijn gebeurd? Zouden de, de, de beursanalisten Rick van der Kleij, Brandauwsen, de ons? waarom zou de koffiecompagnie überhaupt verkocht zijn? En hoeveel nou echt eens geboden? Waarom? Waarom? Er zijn, voor, voor zover ik weet en gelezen heb in de persberichten... geen bedragen bekendgemaakt door Sarah Lee, het moederbedrijf. En ook niet door Coffee Co. Of Coffee Company hebben geen bedragen bekendgemaakt. Maar... Um, ik kan me voorstellen dat als je 15 jaar lang uh, hebt lopen beuken en buffelen om zo'n keten op te zetten en je bent op een gegeven moment gewoon zwaar burnt out, dat je het wel fijn vindt om uh, een hele dikke Jaguar te kopen en uh, een huis in de Malediven. En voor Duigenbets nou is het natuurlijk interessant omdat ze een soort van jonger, hipper karakter geven aan hun tent. Ik, ik vermoed dat DE probeert de, de modernheid en de hipheid en de jongheid in zich op te nemen en hun eigen imago daarmee te ontstoffen, maar. Ik weet niet of dat goed gaat werken bij de vaste clientelen van Coffee Company. Dan komt de hamvraag natuurlijk. Meneer Brons, en nou eigenlijk komt het tromgeroffel, maar dat hebben we nog niet als jingle. Komt. Meneer Brons, ja, zijn kom. het bevers of geen bevers? Nou, ik vind dat het geen bevers zijn. En wie zijn dan geen bevers? Kunnen we nog ja, namen de, noemen? De okay. mensen die, de, die hiertoe hebben besloten. Die deze deal hebben bedacht. Geen bevers. Bevers, dus dat is zowel aan de kant van mensen van Koffie Company of de eigenaars van dat conglomeraat of aandeelhouders of hoe zo constructie ook in elkaar zit. Ik, heb, ik ben geen bedrijfskundige. En de mensen achter Sarah Lee, Douwer, Kortom, die samen, die, die club die daar elkaar de hand in heeft geschud. Ik zeg dat zijn geen bevers. Allemaal geen bevers. Nee. Dus samen rollen ze een waardeloze gammelen dam uit. Ja, uh, we zien het in de Oosterstaat. Het loopt daar af, hè? Dus er zijn rollen zo richting water. Goed, gistermiddag ging Hamlet van het Noord-Nederlandse Toneel... in première in de Stadsschouwburg van Groningen. Rick en ik bezochten afgelopen donderdag de eerste try-out... en spraken met de performer die Hamlet speelt... Peter van de Meulebroeken. Het is kwart voor twaalf... Het is bijna spookuur, meneer van de Meuljebroeken. Hij ah, kut, ik wil te laat, ja. Eigenlijk al te laat, hè. En uh, uh, we zitten nu zo'n kleine twee uur, inmiddels toch al, na uh, het applaus van de eerste try-out van Hamlet. We zitten in de kleedkamer, de grootste kleedkamer van de Stadsgouwer Groningen. Want die is natuurlijk voor de hoofdrolspeler. En die heeft een tv. En die heeft een tv. Hamlet, of Hamlet, moet ik zeggen. Hamlet. Dit is toch de grootste rol die een acteur kan spelen? Dat zeggen er sommigen. Maar vind je, je hebt het nu gedaan, de eerste keer voor het publiek, voor, een, voor, een, voor een, hoeveel mensen zaten in de zaal, nou ja, 300. zelfs. Veel of best veel ja. Hoe was het, hoe voelde het? Spannend, dat was de eerste keer dat we een tekst kwijtgeraakten. Heb je je tekst kwijtgeraakt jou? Ik ben heb je het niet gemerkt. Ik ben even, nee. even, even bij de, de, de, de Gilderster en Rozenkrans was ik hem even kwijt. Ik heb en een, ik heb nog een keer verwarring gemaakt bij de doodgravers. Ik ging alles even plots, dan plots. Het is mijn eilandje of het is mijn landje en zo in de, de, de voorstelling die wij nu maken blijkt op het einde helemaal dat het mijn hoofd is, dus dan, ja, dat dacht ik, ik dan. ben regisseur van, van mijn ding daarin. Dus ik ben er, dan dus zegt Ola ook de hele tijd en, en de Malou zegt pak gewoon stilte. Pak gewoon als je dan denkt ik wil erover nadenken over die volgende zin. Of Over de volgende drie dan, dan wacht even. En, dat moet ik durven of zo maar dat doe je dan. Dat, dus als ik dan mijn tekst kwijt was dan ging ik denken ik kan me er niet opfukken en dan volledig verhaspen ik erover liggen. En ja, Fortuna is warme en dan komt erop en dan gaat er weer Zo misleidde je ons alsof het een mooie spanningsopbouw was. Ja, maar dat, is, ja, dat, dat weet ik als performer dan, die eigenlijk geen acteur is, wat ik toch altijd blijf zeggen. Waarom eigenlijk? Maar al te goed, omdat de context alles suggereert. Je hebt het licht, ik heb de lampjes, je hebt het licht. Omdat ik bewust ben van, van een decor en een lampje en dat ding. En als ik dan gehurkt aan een pianootje zit met een duim in een, in een vuistje en dan met een andere hand erop toets. En dan daar, daar zat nu geen licht op en dat is een technisch probleem, want de eerste rij uit was en dan moest er wel op zitten. Zulke dingetjes, dat, dat, zijn, dat zijn mooie beeldjes, dat weten dan. Wat maakt jou geen acteur? Uh, ja, ik, dat is, dat is, ik blijf dat verdedigen. Gewoon, of ik, blijf, ik heb performance gestudeerd in Maastricht. En ik blijf daar gewoon altijd. Omdat ik die opleiding trouw ben of zoiets. En ik heb toen heel hard gevochten voor die opleiding binnen die school, want die was nieuw. Zoals dus ik al een performer, dus heb ik altijd te bewijzen wat een performance was. Ik ging ook gaan zeggen dat performance in een oorlogsveld. Stel je voor, vroeger dat ze op twee heuvels vertrokken naar elkaar toe. Ik die eerste mannen met schilden en, en zo'n speer en, en die gaan, die gaan een soort van offensief van de, van de, als rijksbetoog of zoiets of betonen van de andere koningen. Maar die speerwerpers komen naar nou, die schieten gewoon de helft van die mannen neer. En dat zijn de performers, die mannen die gewoon gaan, gewoon bam, bam en de helft staat en de helft valt. is dus Ooit het idee van de beamer in het theater komt door de performers en sommigen, sommigen hebben het overleefd ermee en anderen zijn gewoon gevallen ermee. En dan, als wij dan wel gewonnen hebben, mijn team, mijn leger, dan komen die, die acteurs die gaan naar hun dorp, hun vruchtbare gronden, want het is nieuw land, gaan dan lekker gaan ploegen en akkeren op die land. Dat was mijn metafoor toen voor performance en acteren. Maar dat was toen in mijn heel strijdvaardige periode dat ik dat wou bewijzen. En ik ben nu al heel veel bij TNT ook meer aan het spelen en aan het spelen. Dus dan worden wel gezien als een acteur. En inderdaad, ik bewijs niet meer de uitersten van het performer zijn. Trouwde zij, mijn oom, mijn vaders broer, binnen een maand, nog voor het zout van haar geveinsde tranen haar roodgevreden ogen had verlaten. Trouwde zij. Ah. Verdorvenheid het zich, zo jachtig spoed. Dat is het thema van de voorstelling, waanzin. Nou, ja, Hamlet, het stuk Hamlet heeft gewoon alle, alle thema's. Het heeft ook oorlog en politiek en, en hypocrisie en alle, alle, alle, alle machtsverhoudingen en dingen, en die stand, dus, er zit veel meer in dat stuk. We hebben veel Laertes uitgeschreven en, en, en, en op het einde die on rik en die, uh, de, de, de hele doodgraaf is ook geminimaliseerd in, in die verdere levens, omdat we tot het punt waar de kern van liefde die niet mag en die kan dan de waanzin uh, uh, genereert. Dat, dat hebben wij er dan, zo, bij het, zo heeft Dirkje en, en, en het geschrapt en dan met, de, met de research van de psychiatrie over hoe het dan gaat en dan stemmen in het hoofd en uiteindelijk blijkt dan echt ook iemand in mijn hoofd te zitten. Ja, want Jan Hamlet, jouw interpretatie vond ik eigenlijk nog vrij rationeel en ik heb begrepen dat Noraly Bijen en Olamar die ook intern zijn geweest in hun inrichting ja. om te kijken hoe die mensen zijn. Klopt dat? Hoe jij, zijn die mensen eigenlijk zo rustig gedurende hun gekte? Ja, dat is dus ongelooflijk moeilijk om het te spelen. Ik was vandaag, het schijnt, zei Olie, was echt totaal ontevreden over mij één keer in de isoleercellen, omdat het direct te heftig ging. Maar dan was ook door de publieksbewustzijn. ik dacht, ik moet nu iets tonen, want dat doet dat speler altijd. Je moet namelijk een, een ruime periode comprimeren tot een korte tijd om die ruime periode te suggereren. Dat is theater ongeveer. Maar dat is oneerlijk als je dat bij waanzin doet, want wat doe je dan als je dat gaat doen? De clichés gaan brengen die onwaar zijn, want die research heeft ons geleerd dat iemand heel lang, een uur lang stil zit en dan plots zijn hoofd eruit. That's it. dat is een uur. Dus ik moet nu ook daar die tijd durven pakken. Om dan gewoon. Ik was nu veel te actief van in het begin. Ik moet gewoon veel rustiger zijn. Wat kunnen mensen die zich niet zo in psychiatrische patiënten hebben ingeleefd. Van jou leren. Hierdoor. Ja. Dat, dat, dat het. Uh... Of dat proberen we ook te doen met de einde. Met die twisten doen. Nog de hele tijd. Het is heel... oh, dat, dat is ook het leuke eraan. Omdat we met dit stuk. heet dan Hamlet. In orde, ik uw eerste vraag, het gewichtige aan een Hamlet-ding is niet de grootste rol, bla bla bla, alle gedoe daaromtrend. En dan gaan mensen ook zo vaak zitten kijken, met die to be or not to be, bla, bla, bla op gaan leggen, Pff, dikke vinger. Boei niet, want en dan, mensen gaan dus met die idee wel kijken, kijk helemaal Hamlet, en dan gaan ze Hamlet, Hamlet, Hamlet. En dan gaan wij tackelen, als, vind ik tackelen, door te zeggen dat het gewoon een waan was in mijn hoofd, van een psychiatrische patiënt eigenlijk. Dus ik heb de hele tijd naar nou, Hamlet zitten kijken, maar eigenlijk heb ik de hele tijd. Nee, het verhaal gehoord van een echte waanzinnige, een psychiatrische patiënt, dan wel een keer, snapte? Omdat je dan het verhaal wel gaat geloven. Nou ja, dus met andere woorden, het verhaal van zo'n waanzinnige is zijn waarheid. Dus waarom daar niet naar luisteren? Stel je voor dat ik nu op dit moment, in deze actualiteit, u vertel dat ik op een schip zit. En dat ik echt moet vertrekken, want ik ben opgesloten. Want ik, ik voelde dat er iets niet juist was. Want ik werd, die twee gasten waren daar en die gingen mij... Ik heb dan toch s'nachts uit mijn kooi gekruppen, ik heb die een brief gepakt. Ik heb die geopend, ik open een lastbrief. Wat ik zag was echt een, een, een, een vorstelijk boevenstuk, een strikt bevel. Respect van, van, van, van tal van, van, van redenen voor het, voor het, voor het bestel van, van Engeland en dat van dingen. En met, met bewijzen dat ik, misdadig als een duivel was... Bla bla bla bla bla, totaal ongelooflijk en bullshit als ik dat nu als Peter zou vertellen toch? Maar als ik al hem heb ben is het wel een Nee, ja, ja, ja, ja. Ik las in alle, alle, alle voorbeschouwing op deze voorstelling dat, uh, dat Norlie Bijen en Norma Vlaarney er voornamelijk achter waren gekomen dat um, de, he, de, de lijn tussen gekte en, en, en niet gekte <coughs> zo ontzettend dun is. Ja. Ko had er een heel mooie tekst voor en dat vind ik heel jammer dat hij er toch niet eens in gekomen, die verpleegster nog ging vertellen. Maar hij is iets te theatrale en dan te te koatalig om binnen het Hamlet concept van dan te passen. En dan gaat we over een gedachte. Dan je als het ware stellen, je, je hebt een gedachte. Nu. Een gedachte. Toen hij niet al denken, maar over het feit dat, er, dat de kraan lekt. Dat dat een gedachte is. En dan ga we van huis. En je hebt die gedachte toch dan ieder uur een keer dat je de kraan nog steeds lekt. Ja. op een bepaald moment begint die gedachte gewoon hebt die dan, begint die zich te herhalen je okay, hebt die dan binnen een uur al, al 16, 16 keer op een dag heb die, die gedachte want die andere 8 uur slaapt er nog ofzo maar vervolgens begint die gedachte zich in het uur al te herhalen en als die zich zoveel herhaalt in dat uur begint hij zich ook in de nacht te herhalen zodat je daar al geen rust meer hebt van die gedachte en, zo gaat die gedachte, en via die gedachte als je dus met, en dat blijft je maar opzommen op een bepaald moment gaat die gedachte zich gewoon elke minuut plaats laten vinden en zo stel ik voor een normaal, ik doe nu aanhalingstekens want daar gaat het niet om, dat is allemaal raar om het te benoemen, maar voor iemand die wij denken dat wij dan normaal zouden zijn, of voor iemand die ja, weet ik veel, wie, gewoon een mens is het begrijpelijk om via dag en dag te goed over, over die gedachtentheorie zo te gaan bedenken hoe het zou kunnen zijn om om de zot te komen van ja. zij is dood gedaan. Ik weet u thuis Is het een ziekte? Ja het, ja. het is een afwijkend gedrag naar een norm die is gesteld, maar wie heeft die norm bepaald? Daarom zou ik zeggen: van zij zien meer. Dus vaak zeggen ze dan dat ze, dat ze gek zijn omdat zij dingen zien die er niet zijn. Maar misschien zijn het dan wij die niet zien dat er nog dingen zijn. Ja. Het zou zomaar kunnen dan. En zo worden allemaal het gek. Het zou zomaar kunnen? Maar dat is ook de hele ideologie van die Hamlet. Die zegt dan ook: zo worden ook gek, denk ik. Als je maar blijft filosoferen en verder uitbreiden, overviewen, buiten het kader denken over jezelf. Dan, dan weet er alles en dan gaan alles gaan zien dan dan gaan dingen gaan koppelen. Dan zie je plots complotten en dingen en dan beginnen door te denken en dan beginnen te flippen gewoon. Die mensen die keken op het moed waren supergelukkig. Er was niks, niks ongelukkig aan die mensen waar ik gepraat. Het enige wat, wat, wat, wat hem gek maakte die man dan, als het ware, in mijn opzicht, was dat hij zichzelf Rick Paul, Robert en, en Piet Jan noemde in dus één het, gesprek. Dus het was ongeïnformeerd geluk dat ze hadden. Ongeïnformeerd geluk? vind ik ja. een mooie uitspraak, maar ik snap er geen reeds. Dat is een heel mooie uitspraak. Ongeïnformeerd geluk. Ze hadden geluk op basis van informatie die niet klopt. Ja, zo. Maakt dat voor jou nog uit? Ja, uh, ja, maar, maar ja. voor hun he? is het kloppen, ja. dat vind jij ja. nu, dat vinden wij, ja. wij die dan normaal aanhalingstekens weer zijn, wij denken dat dat niet klopt, maar voor hun klopt het dus misschien wel. Er zit een vrouw met een teddybeer aan een tafel, die gaat een koffie bestellen, dan zet die teddybeer even op een stoel, gaat een koffie bestellen, komt terug, pakt die teddybeer weer en gaat weer zitten en drinkt de koffie. Nou ja. Vind je dat er geen objectieve standaard is van wat bestaat en wat niet? Nou nee, kijk, wat ik vind, dat doet er dan niet eens zoveel toe. Het gaat over dat we dat gewoon willen aankaarten, dat er wel iets over te vinden mag worden. Dat we even weer, dat is bij OLAR-voorstellingen altijd, dat we gewoon like, bij de prostitutie doen, bij 11 minuten dat je de realiteit erin trekt. Of, of zo. Dat je gewoon even de, actu de actu actueel, mijn reet, dat is gewoon voor af van alle tijden. Ja. Het is niet voor het nu om hip en hot te zijn, daar gaat het niet om. Gewoon om een iets, want je kunt niet al, en ook niet om er een. Het gewoon een iets dat al jarenlang is en maar is. Gewoon even weer. In de, als theater dat zou mogen doen. om het publiek dat het mag aanspreken. even door daar weer op te attenderen. En misschien zie je dan de volgende keer een zwerver in zichzelf praten. en gaat hij dan niet gewoon denken. vuile schoft, ik loop je voorbij en geef jezelf geen geld. misschien geeft hem of wel geld. en denkt er voor de rest nog niks van. of je gaat er gewoon even mee proberen praten. en horen of hij iets heeft en hem iets aan. Ah, wie weet? Theater te Water wordt alsnog opgenomen in de cultuurnota. 2013-2016 van de provincie Groningen werd op 8 februari jongstleden bekend. Dat is alweer een maand geleden. Het gezelschap is gered, maar hoe nu verder? Hoe zorgt Theater te Water ervoor dat ze niet langer... bij de volgende ronde van bezuinigingen ter discussie staan? Just Fink aan de telefoon. Goedenavond, meneer Fink. De artistiek leider van Theater te Water. Ja, goedenavond. Dat is meteen eigenlijk de hamvraag... Um, daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Eerst een recapitulatie eigenlijk van wat er gebeurd is. Want jullie zouden eerst geen subsidie meer krijgen. Maar hebben die alsnog toch gehad? En dan ook meteen maar weer 40.000 euro. Ja, het, het probleem uh, uh, waar wij, wij steeds mee te maken hebben. is het fenomeen: is het kunst of is het geen kunst? Uh, en uh, ja, kunst is een, uh, een moeilijk te definiëren begrip. En volgens mij heeft het ontzettend te maken met smaak. Dat is de ene kant. En de andere kant is het ook dat je een bepaalde kring van mensen hebt... die eh, veel met elkaar omgaan en die een soort culturele elite vormen. En hun smaak is de dominante smaak. En dat is dus de kunst. Daar lopen wij tegenaan. Daar zullen we altijd tegenaan blijven lopen. Want wij willen kunst maken voor een breed publiek. En dat betekent geen elitaire kunst, maar... Eh, Kunstvoorstellingen in ons geval, die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor iedereen begrijpelijk. En zit dat dan in, de, in de, in de locatie? Jullie spelen vaak op, uh, op, op jullie boot, natuurlijk, op verschillende plekken in de provincie. Of is het ook echt de, volgens hen de kwaliteit van jullie voorstellingen die dus discussie staat? Nou, uh, als je een grap maakt, uh, gaat het sowieso al nergens over. Ik bedoel, André van Duin gaat nergens over. Terwijl ik denk, ja, je kunt alleen maar lachen omdat je iets herkent. Oh, dat vinden zij. Zij vinden dat een grap sowieso nergens over gaat. D dat, is, dat is een gangbare, een, een gangbare opvatting. En uh, dat, dat hoor je veel vaker. Dus het feit dat het leuk is, dat er wel twijfels bij de inhoudelijkheid... Uh, het, wij, geen, wij maken geen voorstellingen over de roerselen van een, een serie moordenaar of zo. Het heeft geen zin om in Dorphuizen te spelen over de oorlog in Bosnië. Want die mensen kunnen er helemaal niks aan doen. Uh, dus wij spelen uh, voorstellingen met over het algemeen een begrijpelijk verhaal. Dat betekent dat er of een liefdeslijn in zit of een verhaal uh, over, over oneerlijkheid op, op een niveau wat voor iedereen begrijpelijk is. En daar, op die verhaallijn hebben we dan inhoudelijke dingen die over van alles kunnen gaan. Nu spelen we, hebben we deze winter gespeeld over de kredietcrisis... en over eh, de, de, de normen die mensen hebben om geld te verdienen of niet. Ja, eh, dus dat soort elementen zitten er wel in. Maar altijd gekoppeld aan een leuke, grappige, pakkende verhaallijn met leuke liedjes erin. En dat was een bezwaar volgens de provincie, dat het te leuk was. Uh, uh, nou, ja, kijk, uiteindelijk wordt er gezegd dan, uh, krijg je vier regels mee in zo'n rapport van de Kunstraad en daar staat dat de artistieke visie enigszins eendimensionaal is. En daarom adviseerden ze niet te subsidiëren. Nou... Ja, ga daar maar eens aanstaan. A, zijn we natuurlijk volledig drie-dimensionaal. Eh, ik bedoel, één-dimensionaal, <laughs> dat is een punt. B dus dat kan pas wel op dat het niet... niet te grappig wordt. Voor het ja, ja, dus, ja precies... pas op je ja. vink, hoor, pas op. Ze luisteren mee. Ja, ja, precies. Maar dus, en dat is, ja, dat, dat is dan ook helemaal niet te bestrijden. Of te, het is zo een, een, een subjectieve opmerking. Eendimensionaal, ja. Hoe lang is deze discussie nou, meneer Fink? Hoe lang speelt deze discussie al? Toch bij elke vorige aanvraag kwam dit toch ook weer boven water? Uh, ja, die discussie, dat zeg ik al, die blijft spelen. De vorige keer was het uh, dat we uh, het concept uh, weinig verandering uh, had. Ja, god, dat is ook zo. Wij, wij willen ons publiek opzoeken. Dat blijven we doen in buurthuizen, want ik zou niet weten waar je mensen anders in de wijk moest spelen, uh, moest treffen. Ja. Dat kun je een verouder, een concept noemen wat wat uh, ja, wat verouderd is. Maar ja, ik denk we gaan wel in een schouwburg staan spelen, noem dat, maar niet verouderd. Maar, en, maar nu. Is, verdor, die uit uh, twee eeuwen geleden man. Maar nu is theater te water wel weer in die cultuurnota van de provincie terechtgekomen. Ja, Wie is veranderd? De provincie of theater te water? Nee, de politiek heeft, uh, heeft de kunstraad uh, op zijn vingers getikt. Uh, in, of ja, heeft gezegd van ja, de kunstraad kan dat wel vinden, maar wij vinden het uitermate waardevol. En wij willen dat het behouden blijft. Dus de politiek heeft, het is voortdurend worden wij gewet door de politici die zeggen van ja, je, je kunt wel van alles roepen over kunst. Wij vinden het waardevol dat mensen in de wijken, in de dorpen, gewone mensen ook in aanraking komen met uh, voorstellingen. Met een redelijk niveau en uh, die onderhoudend zijn. En dat doet Theater te water als enige in Groningen. Maar betekent dat dan ook dat uh, van 0 euro en het is niet artistiek vernieuwend genoeg, uh, dat het nu 40.000 euro is en dat er dan staat: ga zo door, jongens? Of wordt nog een aanbeveling, aanbeveling gegeven dat er iets moet gaan veranderen? Uh... Nee, dat, nee dat, dat wordt in wezen niet gegeven. Maar, dat je vreemd eh, dan toch eigenlijk? Het Is zo van 0 naar, is eigenlijk 40.000 euro dan het volledige bedrag weer? Of is dat een deel van het volledige bedrag? Dat is zo goed als het volledige bedrag. Eigenlijk hadden we 43 aangevra aangevraagd. Maar in de wandelgangen is dat steeds afgerond op 40. Okay. En, en zo is het ook in het amendement ja. in de, eh, gekomen. Dat is zo gek dat het, dat het, het is zo alles of niets bij jullie de hele tijd. Dat ben je vreemd. Nou, het heeft natuurlijk geen zin om... Eh, uh, om de ja, om zoveel te geven dat je toch niet kunt bestaan. De bedragen die wij krijgen, die zijn natuurlijk ontzettend laag. Als ja. je kijkt naar uh, wat, er, uh, wat andere gezelschappen uh, uh, ontvangen en, en wat wij doen. We, we spelen 120 voorstellingen op de jaarbasis. En, en dat, is, ja, dat, dat is best veel. Als je dan het bedrag het geldbedrag wat er tegenover staat bekijkt, dan is dat dan valt het reuze mee. Ik bedoel, daarbij wat heel vaak vergeten wordt, zijn we ook een drijvend theater. Ik bedoel, ja. de Schoonburg die heeft ook nog eens een andere subsidie voor het gebouw. Buurthuis hebben allemaal een subsidie voor het gebouw. Uh, de, dus op uh, al dat soort manieren worden ook theaters gesubsidieerd. Bij ons zit dat krijgen ze gewoon. En nu dan tot slot eigenlijk van dit gesprek ja. de, de, de ultieme Halbe Zijlstra vraag. De staatssecretaris, de staatssecretaris van onder andere cultuur die bezuinigt op kunsten. Die wil dat ook een gezelschappers te water natuurlijk op den duur ook een, een bepaalde hoeveelheid eigen inkomsten gaat, gaat verdienen. Hoe ja, doen, doen jullie dat? Al, ja, we zitten al ver boven die Halbe Zijlstra norm. Ja, goed. We, ruim, de helft, ruim de helft eigen inkomsten. Anders, anders kon het natuurlijk ook niet uit. Alleen, ja, kijk. Maar waarom hebben eh, jullie dan toch nog subsidie nodig? Nou, omdat om de helft eh, nog 50% eh, openlaat. Ja. En we, kijk, op een gegeven moment vind ik ook, eh, moet je, eh, de kaarten zijn nu in de zomer, waar is 14 misschien dat we, eh, want we hebben moeten verhogen alweer vanwege die btw. Eh, ja, ik, ik denk dat je op een gegeven moment moet zeggen, onze kaarten gaan niet hoger, we kunnen het daar niet meer uithalen. Je merkt ook van onze, de prijzen die we in buurthuizen en, en uh, dorpshuizen en zo vragen. Dat, dat, heeft, dat zit aan zijn maximum. Daar zit niet meer geld. Dat is niet commercieel. Dus Fink, waar kunnen wij uh, jullie gaan bewonderen de komende weken? Nou, de komende weken... We hebben toevallig de afgelopen zaterdag de laatste voorstelling gehad... Uh, van, uh, uh, van onze wintervoorstelling. Maar half mei hebben we een uh, nieuwe zomervoorstelling... En uh, dat, uh, dat is... Hoe heet een... hij? Uh, hij heeft nog geen titel. Uh, geen ik begrijp titel. er geen Bami van. Dat is de, Weet dat is de, ik, de ik titel. Ik begrijp er geen Bami van. Ge... Wel vrij lollig, maar um, ja. nou, wij komen zeker kijken. Dankjewel, Just Fink, voor dit gesprek. Um, oh. Heel veel succes. En uh, ik, ik hoop je hierover in ieder geval niet meer te spreken de komende jaren. Ja? Dat zou fijn zijn. Oké, okay, dankjewel, Just. Hi. Um, yes. Joost Ome is dichter. Hij ontving een Hendrik de Vies stipendium. En dat heeft hij besloten uit te geven aan een lang gedicht. Te schrijven over onze generatie. Hij noemt het Huil. Geïnspireerd op Ellen Ginsberg. Zijn gedicht uit 1955, Hou. En Joost Ome is bij ons in de studio om te vertellen over zijn grote project. Het is van groot belang te weten wie je bent en waar je heen gaat. Het is van groot belang te weten of je bent en of je ergens heen gaat. Er zijn vele dingen van groot belang. Mijn generatie, mensen die nu rond de 25 hangen... worden constant overstelpt door prikkels van alle kanten. Vanuit de televisie, vanaf het internet, op straat, in kroegen en op feesten... Overal gebeurt iets nieuws en elke dag is het een kwestie van de oren spitsen... en de ogen goed de kost geven, want je zou wel eens eens cruciale informatie kunnen missen. Het is daarom van groot belang een doel te hebben... want zonder doel wordt het onmogelijk om al die nieuwe informatie op waarde te schatten. Met een doel wordt het mogelijk om de immense stroom van feiten en meningen te schiften. Maar wat als je niet wilt schiften... Wat gebeurt er met een mens wanneer deze een totaalbeeld van de werkelijkheid om zich heen wil genereren en interpreteren? Is dat überhaupt mogelijk? Laat ik een voorbeeld geven. Zo'n twee jaar terug brandde er een studentenhuis in de Groninger binnenstad af. Vele omstanders stonden naar de bovenste verdieping van het pand te kijken waar de vlammen wilde lucht inschoten. Gedreven door sensatielust hadden zij voor weinig anders oog dan voor de brand... Maar als je om je heen keek, zag je één brandweerman die zijn hand stootte bij het uitrollen van een brandkraan. Een meisje in een kinderwagen die rustig doorsliep met haar knuffel in haar knuist. Een enorme poster van een lachende vrouw die een legging aanprees. En aan mijn voeten lag een klein speelgoedvrachtwagentje dat een wieltje miste. Achter mij blies een winkel hitjes uit de openstaande schuifdeuren. Dit alles werd door de samengedromde mensen niet opgemerkt. Zonde, want ook die dingen gebeurden op het moment van de brand. De mensen waren hier echter niet in geïnteresseerd. Dat is naar mijn mening een probleem. Men wordt te onverschillig, te toegespitst op een doel... en men vergeet zodoende om er, wat er om hen heen gebeurt. Mensen, mensen hebben een totaalbeeld van de werkelijkheid nodig... Voor dat doel bestaan er kunstenaars. Voor dat doel schrijf ik poëzie. Joost Thome en tot zover aflevering 1 van Glasnost in 2012. Volgende week zit hier Jeroen Smit aan tafel. En gaan we met hem praten, weet erom eigenlijk over de schoenstikkeriek, of niet? Jeroen Smit, hij is onder andere auteur van De Prooi over ABN AMRO... En is bovendien tegenwoordig hoogleraar journalistiek aan de rug. Dus we zullen wel van hem horen wat wij als medium moeten doen. Tot zover Glasnost van deze week. En kijk voor meer ontzelde journalistiek op glasnostici.nl.